Erkluuk met het NOS-journaal. Een vredesakkoord met Rusland is nog mogelijk. maar dan moeten de Russische strijdkrachten. tenminste terugkeren naar de posities die ze innamen voor de oorlog uitbrak. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hij zei ook dat hij de leider is van Oekraïne en niet van een mini-Oekraïne. Het Russische offensief concentreert zich nu vooral op de Donbass-regio in het oosten. Daar wordt tot nu toe amper vooruitgang geboekt. Oekraïne probeert militairen die zich hebben verschanst. in de Azovstal-fabriek in de stad Mariupol via diplomatieke weg te redden. In zijn videoboodschap zei Zelensky dat daar invloedrijke staten en tussenpersonen bij betrokken zijn. Wie hij daarmee bedoelt is niet duidelijk. Tot nu toe zijn uit de zwaar belegerde fabriek in Mariupol alleen burgers geëvacueerd. In Berlijn mag morgen en maandag niet met Oekraïnse en Russische vlaggen gezwaaid worden. Duitsland herdenkt dan dat het 77 jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. De stad is bang dat het tot ongeregeldheden komt tussen Russische en Oekraïnse demonstranten. De Oekraïense ambassadeur in Duitsland is woedend. Hij roept de burgemeester van Berlijn op de beslissing ongedaan te maken. Vanwege de drukte die dit weekend weer wordt verwacht op Schiphol... zijn er zes heen- en terugvluchten verplaatst naar Rotterdam. Schiphol verwacht vandaag en morgen rond de 60.000 passagiers per dag te verwerken. Om alle reizigers hun vlucht te laten halen... vertrekken een aantal vluchten van Corendon, Transavia en Tui... vanaf Rotterdam-Deheek Airport of vliegtuigen landen daar. De Londense voetbalclub Chelsea wordt voor bijna 3 miljard euro verkocht... aan een consortium onder leiding van een Amerikaanse zakenman. De kopers investeren daar bovenop nog eens 2 miljard in de club. Het voortbestaan van Chelsea was onzeker... omdat de Russische eigenaar Abramovic vanwege sancties afstand moet doen van de club. Het weer bewolkt en vannacht en vanochtend hier en daar wat lichte regen. Vanmiddag breekt de zon door, landinwaarts nog een enkele bui...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 En uh, nog even een mooi woord. Dit. Oh, alles, alles, alles goed. Heel bijzonder om te zien. Gisteren opnieuw zag ik uh, iemand uit een uh, Oekraïnse dorpje. Helemaal in puin geschoten, was een van de vliegtuigbom neergekomen. En een jonge gast, die kijkt zo in de camera, is de boel aan het opruimen als een van de weinig achtergebleven. En die zegt. Alles komt weer goed. Nog één keer. Ja, alles komt wel weer goed. Wat een positiviteit. Nou, als ik ze al kijk, denk ik van, nou, gast, dit is nog wel even een klusje hoor. Maar goed, we zijn uh, Noord-Hollanders, we hebben altijd wat te klagen. natuurlijk oh, al. Ja, denk ik Het regent je... het alweer. Jezus, dit is echt. Hè. Ja, het is echt een drama. En ja, is een man. Echt vervelend. En hij kijkt gewoon en denkt, nou, het komt allemaal weer goed. Mooi, zeker. Nou goed, het is de dag nadat er toch iets heftigs was gebeurd. Een man opent het vuur op een zorgboerderij in Alblasserdam. Twee mensen komen om, onder wie een meisje van 16. Bizar gewoon. Het komt toch wel een beetje dichtbij. Want mijn collega's werken onder andere op zo'n zorgboerderij... met mensen met een uh, bestandelijke beperking. Of mensen met mogelijkheid, hoe je het moet noemen ook. En dan denk je van... Huh, waarom zou je daar nou je gram gaan halen? Waarom zou je dat nou doen? Ik, ik snap best dat de mensen rondlopen ook met psychiatrische problemen. Maar hoe komen die dan aan wapens? Nou goed, blijkt dat deze man dus ook... Uh, nog iemand anders heeft vermoord die dan wil uh, een uh, uh, kinderen heeft misbruikt of zijn eigen zoon. Dus er uh, zit dat erachter, maar waarom zou je dan een kind van 16 dood... Het is een heel vaag verhaal, er komt vast nog wel duidelijking, maar het is wel, het is wel even schrikken gewoon. Ja, in, mijn, uh, in mijn sector, dat verwacht je niet, dat je cliëntje zo tegenover je staat met een wapen. Goed, nou, wat heb jij zo al bezig, uh, wat heb jij beziggehouden? Mijn afgelopen week, nou, ja? ja, bevrijdingsdag, hè. Bevrijdingspop was er weer voor de allereerste keer. Ja, natuurlijk. Ik is. ben voor, het uh, nou, voor het eerst sinds jaren, maar ik zou uh, normaal gesproken wel gaan, maar we hebben het eigenlijk besproken en we zijn niet geweest. We hebben het besproken, is dat een hele, hele vergadering met mensen om een tafel? Ja, zeker. En toen, wat <coughs> kwam eruit, toch niet? Nou, we hadden het toch eigenlijk ook wel over van goh, hoe wij vroeger uh, uh, vrijwilligers zijn geweest daar. En, uh, uh, wat, wat is nou je mooiste vrijwillig bevrijdingspop uh, uh, geweest? En dat we toch de hele dag dan uh, vrijwilligerswerk gedaan hadden. Daar, allemaal dingen. Mijn ja? vrienden en beveiliging. En ik uh, met cultuur. Lalala. Maar ja? dat we dan op het laatste was het niet meer zo druk. En dan s'avonds stonden we zo heerlijk aan optreden te kijken. En dan maar, een beetje aan de zijkant. Maar, maar, maar ik snap het niet. Waarom was je dan niet, nu niet gegaan? Omdat ik van nou, dat kan me nog eens even herinnering ophalen. Nou, dat door was eigenlijk lopen. het idee dat het nu wel echt mega mega mega mega druk zou zijn ten opzichte van de vorige keren. Oh, okay. En dat je eigenlijk van... Wil, wil je dat nog of wil je dat niet? Dat is de uh, grote uh, vraag. Ja, oké. Okay. Is dat een beetje onder het mond van... we worden heel erg oud? Is dat? Wacht even... We worden oud vroeger. Nou, laten we hopen. Vroeger gingen we nog wel eens naar een bevrijdingspop. Ja, je ja, nou, weet ik we... wel. Ja, dus, dus liepen we daar over het veld. Kon ik mijn stok nog meenemen en zo. Ja, ja, ja, goed. ja zoiets. Nee, nee, maar je hebt met sommige mensen... waar je mee altijd ging, geen contact meer. Oh, er zijn ja. wat mensen zijn overleden. En, en dan denk je wel van... Ja, dat was toen. Ik was weet niet of we er nog wel een keer gaan. Dat is de vraag. Grappig, mijn uh, zoon die had gewoon gewerkt overdag. En die uh, stapte meteen om een uur of vier nu op de trein. Hij zegt, ik ga naar Harlem, Wat ga je doen dan? Bevrijdingspop. Je bent er nooit geweest. Nee, is de eerste keer samen met vrienden. Een stuk of zes. Oh, die hebt het vast wel heel erg naast Goed, vrienden, gehad. Nou, dus ik zeg, ik, ik ga eens even kijken of ik een, uh, een, stream, uh, een livestream kan uh, kijken op internet. Dan kan ik even kijken wat er speelt. Ik ben er ook wel een aantal keer geweest, zelfs ja. na... Deze uitzending, dat het 5 mei was, uitzending, dat ja, gelijk door. Oh, dat ging ja, door, ja, gelijk ja. door. Uiteindelijk dus, ik keek, en toen zag ik Maan optreden en dacht van... Nou, nah, ik heb ook niks gemist. Nee. <laughs> en, uh, oh my god! En uh, Freek en Suzanne, ja. die waren er ook. Die meisjes, ja, we gaan naar Suzanne en Freek. What the, ah. what the fuck? Ik was er toen bijvoorbeeld Radiohead voor het eerst in Nederland was. Ja. 1993 of 1996. Was voor het eerst was je als openingsact, stond daar... de man van radio, Tom York, stond daar heel zielig... I'm a loose. of nee, niet... Uh, a creep stond hij te zingen. Niet dacht, wat is dat voor een rare gast. Ah. En nou zullen de mensen van de, over de hele wereld... uit zijn bevrijdingspop komen, dus ook als radiohead optreden. Nou goed, dat waren ja, onze uh, Nog even, want, beschik... wat vind jij ervan dat ze dan nu entree gaan hebben? Vijf euro, dat hebben ze in Groningen gedaan. Huh? What the ja, fuck? Vijf euro. Oh. Gewoon omdat ze inderdaad uh, wel verliezen goed te maken hadden... Maar heb ik even uitgerekend. Ja, dat was een anderhalve ton... dat ze binnenharkten ongeveer. Yeah? Dat is ook nog niet genoeg. Nee. Om het helemaal... Uh... Nou nee, ja, goed. Maakt ook niet uit. Ja, vijf euro. Mag je dan eigenlijk eigen uh, kratje bier meenemen? Nee, dat nee, mag, nee, nee, dan mag dan ook dat niet. dat niet. Dan mag je nog aan een, een biertje van drie euro. Je volgens mij ook geen eens water meenemen. Oh nee, dat flesje kan ik gooien. Ja, en het is ook met het water. Het kan natuurlijk ook stiekem gin zijn. Oké, okay, jezus man. Dat is best wel een uh, gedoetje allemaal. Ja. Nou goed, ik kan me voorstellen als je zo'n flesje hebt... en je dan optreden. Nou, die optreden... namelijk net doen dat je dan... ik wil gooien. Goed. Hartelijk mankie. Want vandaag is de drunterjaar...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 Not as daft as they It took her left off Last Life Lane Just sounding it out But you're not coming back up. 35, uh, sorry, 36, even ja, het wordt hij nou. En uh, hij is van de Arctic Monkeys. Uh, hij, uh, op school, op de Stockbridge High School, kwam hier Alex Turner tegen en Andy Nicholson. We gaan een band beginnen. Oh, oh, ik wil wel meedoen. Wat leuk. Uh, nou, wij gitaren. We hebben nog een drummer nodig. Ik kan helemaal niet drummen. Dan moet je dat maar leren. Dus, op die manier heeft hij dus geen drumles genomen, maar gewoon zelf wat uh, op de trommels geslagen. En uiteindelijk is dit eruit voortgekomen, de Arctic Monkeys. En Matt Helders is daar de drummer van. En hij is een beetje de humorlid. Net zoals Ringo zelf van de Beatles de humorlid was... is hij humorlid van de Arctic Monkeys. Leuk. En dit was Florence of Maar Adolescent. hij is 36 pas. 36. <kwijnt> ja. hoe, hoe lang zijn ze bezig dan? Eh, vanaf 2002 hebben zij uh, de band... Uh, Oeh. Dus dat is niet toen was hij wel heel jong dan? Zeker, een hele jonge gast. 14, toen was hij 18? Ja, nou, dat is toch een mooie leeftijd. Leuk. Dan kan je net toch een beetje drummeleren. Daarna dan red je het niet meer. Nee, dat ja, nee, ja, wat leuk. Goed, het is uh, Toepak Leef, fijne toestel, waar we staan We kijken weer naar de wereldvol gebeurtenissen. Uh, nee, een van die dingen, die uh, krijzende meeuwen. Wat, uh, ja. ja, dat is echt een bericht voor die Zandvoort natuurlijk. Ja, dat is wel grappig. Ooievaars. Normaal verwacht je achter oh. een ploegende tractor krijzende meeuwen. Ja. Yeah. En in Zandvoort gebeurt het alleen maar. Maar in Herwijnen, daar dook een twintigtal ooievaars op de op de akker voor een diner, voornamelijk bestaande uit pieren. Oh. Niet alledaags gezicht, en de boer die ploegte voort. Maar deze boer is wel echt, echt een hele bijzondere scharenvenst. Dat heeft hij nog nooit eerder meegemaakt. Het gebruik van zware pesticiden had de weilanden zo goed als doodgemaakt... waardoor het voedsel voor uh, vervolgens als de ooievaar verdwenen is... Maar uh, de dus vele vrijwilligers en de vogelbescherming van Nederland... hebben sinds 1969 echt ingezet met onder meer een buitenstation in de Her Herwijnen... Om, om te zorgen dat de grond beter werd. Oké. Okay. Dus, uh, maar ik, ik snap niet wat ze bedoelen... dat ze zich hebben ingezet met een buitenstation in de Herwijnen. Hoezo? Okay. Nou ja, oké. Okay. Ja, goed. De, de huiswerk voor thuis, om het ja. uit te zoeken. Ja. Misschien is dat handig om van tevoren te doen. Goed, het schijnt vandaag aan uh, de kant te lezen. Meer werken loont amper... En uh, dan hebben ze even uitgerekend. Als je, je hebt namelijk allerlei toeslagen. Hè? Ik bedoel, als je boven de 25.000 euro gaat verdienen... dan heb je minder recht op allerlei toeslagen. Dus dan hebben ze al een voorbeeld van uh, uh, uh, uh, vrouwen met kinderen. Alleen staan uh, ouders die dan uh, toeslagen hebben. En als ze dan meer gaan werken, dan houden ze er bijna niks van over. Het voorbeeld ja. is dat je, als je 100 euro bruto erbij uh, verdient... door meer werken, dan hou je daar maar 14 euro aan over... Je hebt je al op toeslagen mis en uiteindelijk moet je belasting betalen. En daar Aardig moet het vallen, hè? Noemen ze hè? Ja, en, uh, dat, en Nederland is vooral kampioen deeltijdwerk en dat is niet voor niks, omdat het gewoon niet loont. Om meer te gaan werken. Dus, uh, nou ja, goed, ze, ze willen ja, graag meer. Ja, waarom zou vrouw... je dan? Hè? Dat is ja. ook inderdaad zo. Ja, ik bedoel, ze roepen op om de vrouw meer, meer, loon of meer uren te gaan maken. Maar dat gaat niet gebeuren, natuurlijk, op deze manier. Want de belastingdienst komt achter je aan. En je loopt dingen mis. Dus, uh, denk er nog eens even Ja, een ja Je, je dat vroeger ook inderdaad altijd. Dat de vrouw eerst heel veel moest gaan werken. Voor ze überhaupt. Uh, dat het wat opleverde. Ja. Dat was vroeger zo. Ja. Ja. Ja, nee, ja, dat blijkt me nog op een steeds. Ja, maar dit ja. is op, op een andere manier. Want, ja. uh, toen, toen, had je, toen waren we helemaal niet zo bekend... maar dan had je altijd een, uh, een eigen bedrag... wat je sowieso moest betalen... Uh, als, uh, als de ander ging werken, dat het er zoveel van het uh, salaris afging al Dat was ook oh, okay. altijd al zo. Oké, oké. Zo heb ik niet ingelezen. Uh, zo oud in ben jij nog niet. Nee, zo oud ben ik nog niet. Je bent nog zo jong jij. Ja, hele jonge ja, kerel. kom net door, maar ze mag kijken gewoon. Precies. Dus, nou, dat is een van verrassing. En verder, wie is er overleden? Van, van Ja, Rossum? ik was wel een shock. Uh. Ja. Ik had van de week nog zitten kijken naar de, de, de, de Van want Die gingen er altijd overal heen. Ja. Het leuke was, Maarten was nog geschiedkundige en zijn... Zijn zus die was een uh, kunsthistorica. En, uh, en dan die andere broer, die was architect, volgens mij. Ja, oh dan kwamen ja. Kwamen ze hier of daar en dan gingen ze dan een commentaar leveren. Nou, en we allemaal, ze hebben allemaal dezelfde saaie stem. Vanavond ja. niet allemaal niks. Ze en, hebben en, allemaal eh, dezelfde stem, ja. Ja, heel ja. grappig. Maar ja, het is uh, afgelopen woensdag overleden op 77-jarige leeftijd. Oh, okay, Nou natuurlijk... ja, niet in de wieg uh, gesmoord in ieder geval. Nee. Maar uh, ja, ze, gaan nu toch, uh, ze zeiden wel uh, een buitengewoon geestige en erudieke vrouw die ons vaak deed bulderen van de lach. Alles dus de NTR. Maar ook iemand die de kunstgeschiedenis dicht bij de mensen wist te brengen... en daarbij niet schroomde om haar eigen soms tegen de raad zijn mening te geven. Ja, dat waar. Ze waren toch wel behoorlijk eigenwijs altijd. Ja, zeker. Maar uh, de eerste aflevering van het negende seizoen is drie weken geleden opgenomen. Die aflevering waarin de familie op bezoek gaat naar Sirix Zee... die zendt de oproep als eerbetoon assist uit na afloop van het huidige seizoen. Ja, mooi. Maar het was wel leuk, want ze waren laatst waar, was ze? In Heerlen. Oké. Okay. Dan kreeg je uh, toch wel een beetje een verhandeling over hoe het ging met... Uh, de woningbouw en, uh, en uh, al de mijnbouw die daar was. Okay. En dat er al, al de mensen daarheen waren en dat er arbeidersbuurten uh, waren. Ik, ik zit er naar te kijken en ik denk: zit zitten, het zitten allemaal zo een beetje te, te, te bedenken of zo? Je wat? komt er allemaal zo een beetje zo uit. Nu denk ik: ja, dit is dat. Ze hebben uh, volgens uh, mij geen script of zo. Nee, maar misschien is het controle. komt zo op, nog op, even, uit het hoofd. Ja, dat ja. Ja, ja, zijn hoe... volgens mij wel. Uh, Hoog intelligent, die mensen. Ja, zeker. Het maf is wel dat je, je ziet ze zo, zo gezellig met z'n drieën babbelen. En denk je, oh, die zijn op feestjes en uh, die spreken we regelmatig af. En het blijkt dus dat ze uh, eigenlijk buiten de uitzending om er bijna helemaal geen contact ja, hebben. Dat constate... vind ik dan wel weer een triest verhaal erachteraan. Maar ik constateerde wel uh, dat, dat zij inderdaad niet goed meekwam met, uh, met de broers. En dat ze heel vaak dan zat ze ergens te, te roken, volgens mij ook. Okay. En ze was gewoon uh, niet gezond meer. Dus het nee. is op zich. Maar ze was gevallen op de verjaardag zo'n beetje. en uh, Dat hoor je toch vaak dat ouderen een val hebben. En dat ze dan uh, gewoon daar ik, moeilijk ik, van herstellen of zo. Ik ben er zelf gewoon voor, zeg maar, als je de, de 18-jarige leeftijd hebt bereikt, dat je gewoon een helm gaat dragen. Net zoals zeg maar een helm op de fiets. En ik vind dat, dat je het allemaal gelijk moet trekken. Zodra... Zeg maar, je 18 wordt, dan krijg je een helm voor je verjaardag. En die hou je gewoon altijd op. Alleen als je naar bed gaat, zet je hem af. Want we moeten gewoon meer veiligheid in de maatschappij krijgen. Nou, even een moment voor rustende show. Dan nog het gebabbel, even een rustig gitaar Oh, wat vind ik het fijn. De sportsteam. En die zanger is net Mick Jack, maar dan die jonge versie. We out. first and dance and pause the round of applause.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 And everything went backwards, I mean phrases flying, out Kurt Veel, 13 september in de Paradiso in Amsterdam. Yeah. Avond vol met zweervolle muziek. Backwards. En als je naar muziek luistert hoor je ook dat heel veel stukken achterstevoren erop zijn gezet. En als je dat vooruit draait dan hoor je... Ja, hou even lekker op gast. Dat is de theorie, ze hebben we al lang al gehad hè. Daar geloven we niet meer in natuurlijk. Goed Kurt Veel dus en backwards. Grappig is dat het videoclipje bekijk... Dan denk je echt dat je zit te kijken naar een oude opgen een opgenomen videoclip. en namelijk iedereen op camera lacht en kijkt naar de camera. En ik vond het zo. Ik zat ernaar te kijken, wat een aparte videoclip. En op een gegeven moment realiseerde ik met een. Oh ja, dat was vroeger. Als er ergens een camera draaide, dan, dan werd je naar die camera toegetrokken... en dan keek je ernaar en dan, dan wilde je een beeld en dan lacht hij en wilde je de groeten doen of zo. Tegenwoordig als er een camera is, dan denk je nou even niet hoor. Ik kijk even de andere kant op. Nee, ik wil even niet gefilmd worden. Ik heb even geen zin om mijn exposure. Het is echt helemaal omgedraaid, hè? Het is okay. echt dat we helemaal van de camera afgedraaid. Want ja, stel je voor, nou ja, dat kan ik even niet aan. Weet je wel? Ah. Het is heel anders geworden en dat zie ik wel... Duidelijk verschil in uh, videoopname. Ik heb wel eens een foto gezien namelijk van... Dat was gemaakt op het strand. Er lag een drenkeling op de grond. Heel veel mensen eromheen. Er waren mensen aan het aan, aan helpen. En één vrouw die zat echt bij het slachtoffer. En die keek op en die keek naar de camera en die lachte. En dat was nog van... Oh ja, bij een camera hoor je te lachen. Ja, ja, en dat is ja, een ja. soort oh, ja. zenuwtrikje. Lachen, camera. Oh, God. Nou, dat is er oh. helemaal af natuurlijk. Hè. Ja. Gewoon ja. ja, kijk je boog. Hé, hey, niet doen. Dus ja. het, is, het is omgeslagen. Nou goed, hoe komen we hierop? Door deze videoclip van Backwards. Mm, goed, ik ja, zie ja, dat je ja, ja. zeldzame Kelters... Ketters, Bijbel. Bij Bijbel. Ja, in Christchurch in Nieuw-Zeeland ja. is een hele zeldzame... tussenhaakjes haakjes Kettersche Bijbel ontdekt. Die naam heeft het niet zo heilige boek te danken aan de eeuwenoude typo... thou shalt commit adultery. Oftewel, gij zult overspeld plegen. Juist, oh, heerlijk. Ja. En die versie van de Bijbel uit 1631... vergat het woordje niet over oh. te pennen... Kijk, het woordje niet, uh, besef je vaak niet. Nee, nee. Denk niet. Ja. En uh, slecht duizend kopijen staat hier ook echt. werden hiervan gemaakt. Maar toen de tikfout een jaar later ontdekt werd, dus in 1632... mochten de drukkers Robert Bar Barker en Martin Lucas... wel uh, het en ander gaan uitleggen aan Karel I van Engeland. In een proces voor de rechtbank werden ze berispt. Voor een aanstootgevende tikfout. Maar, eh, eh, Hoezo, tikfout? Maar, eh, zou er waren geen typus, maar, maar even, dat gaat allemaal geschreven. Hè? De vraag? Oh nee, toen had je nog geen wapens. Sorry, dat kan niet. Nee. Ze kregen een enorme boete van 300 dollar en verloren hun druklicentie. En het leeuwdeel van de Bijbels is vernietigd, maar zo'n 20 Ketterse exemplaren hebben de brandstafel overleefd. Okay. Dus dat is dat uh, wel grappig hoor? En uh, er is ook iemand die zegt ook al: van, Nou ja, het is wel heel opmerkelijk dat uh, die gevonden is in Christchurch. Want het is tenslotte de eerste keer dat de Bijbel gevonden werd... in het Zuidelijke halfrond. En ze hebben de Bijbel al vanaf 2018 in bezit... maar besloten om het nieuws nog niet naar buiten te brengen... tot ze voldoende onderzoek gedaan hebben. Ja. Dus ze hebben na de, een boedelverkoop van de overleden... hebben ze de Bijbel kunnen kopen... Dus ja, het is wel heel opmerkelijk. Ik vind het dus echt een opmerkelijk bericht. En opmerkelijk. En wat ja. is die waard ook? Dat, is ook ja, een... nee, dat staat er niet bij. Ja, maar is het is wel graag, de weet... drukkers hebben wel een boete gehad van 300 dollar. Omdat ze, okay. dat ze dit gedaan hebben. Nou ja, Enorme denk... boete voor die tijd hè, 1631. Ja. ja, dat is zeker. Denk niet aan de roze olifant. En waar denk je aan? De roze olifant. Maar dan met een streep erheen. Ja, maar dat staat wel in beeld. Roze ja, maar olifant. ze zeggen al, ja, denk niet aan de roze olifant. En dan zie je hem voor je. Denk aan, wij... ja, zeg wat je wel aan moet denken. Niet van je, wat je niet moet doen. Niet ja, doen. Oh, oh, moest ik dat niet wel? Oh niet. Ja, je moet het gewoon niet noemen. Dat is waar. Maar goed, bizar nieuws uit Frankrijk. Daar werd een 29-jarige man vrijgesproken. Ook al werd er in zijn garagebox ruim voor 25 kilo aan has gevonden. En dat werd gevonden door een hond. Kom? Nee, hond? Kom. kom. Ja, wat ben je nou eten? Nee, afblijven. Wat gebeurde? Dus uiteindelijk de hond vond de has zo interessant dat hij flink gedeelte van de. Van die hars heeft opgesmikkeld. Waardoor eh, oh. tijdens de rechtszaak niet kon bewezen worden hoeveel hars hij nou precies eens bezit had. Dus blijkbaar heeft die, die, die hond hij heeft echt zoveel hars, als je op snoepen, die zegt uh, uiteindelijk je denkt van oeh, ik voel me helemaal te gek gewoon. Ik kan gewoon niet hars hartstikke goed. Uiteindelijk werd die man, uh, de eigenaar van die hars, die werd vrijgesproken. Heeft hij nu al die 25 kilo op te smukkelen? Ik had oh. er allemaal niet? Nee ja, joh, dat is gewoon voor, uh, voor eigen gebruik of... Uh... Uh, oh. Om zelf te gaan verkopen. Oh, yeah. Ja, 4 kilo mag je zelf hebben? Nee, nee. nee dat mag ook niet. Maar nee. uh, ze zeggen ook van nou, oh, het waaide zo hard, het is weggewaaid. Zoiets, yeah. weet je wel. Oh. Ja, nou goed, de hond heeft hier gewoon een groot deel het opgegeten... waardoor hij geen rechtszaak meer aan zijn broek had. Nou, lekker dan ook weer. Oh. Goed, straks de te bricht. Wat speelt er in Zandvoort? Jorek hier bij Toeboogsleven. Soak, eerst maar even. Knock me off my feet. Oh, dude. me off my fiets. Zeker. Toebak leeft met Marcus, Jolande en Wilco. Marcus, nieuws uit huh? Was je er wel? Marcus, waar ben je? Oh. oh, oh. oh. Sorry. Ik was... Ik, ik dacht, zat hij daar? Nou goed, maakt niet uit. Ja. Veel aanloop bij de reddingsbrigade. Was het uh, reddings Botendag KNRM. Je hebt namelijk 45 reddingstations langs de kust hier in Nederland. Het is allemaal vrijwillig, hè? Vrijwillig en vrijblijvend. Dus ze krijgen geen subsielig, noem ik het altijd. Dat wordt allemaal via donateurs. Zij zijn substoer. Substoer. Dus niet subzielig, maar substoer. Substoer, oké. Ja, sturen. Ja. Van die stoeren. Ja, ja Mannen, ik zie, ik ik zie het helemaal. En dat zie ik meteen er lopen ook. Maar ja. ja, goed, uiteindelijk, alle redders aan Wal... Degene die, donen, uh, die geld geven... Die mochten op de boot... Uh, Annepolise uh, was daarvoor uh, in uh, gebruik gesteld. En tachtig personen hebben daar gebruik van gemaakt. En ze oh. konden even zien hoe al dat uh, werk uh, in zijn werk gaat. Als iemand moet redden... En de extra bijkomstigheid was dat er een helikopter kwam. En daar werd de persoon vanuit de helikopter... In de Annepolise geladen. Of uh, gehezen. En dat zag er heel spectaculair uit. Dus iedereen even filmpjes maken... En, er was ook nog een mobiele rookkast. En er werden makrelen gerookt. En ah, de opbrengst ja. van die makrelen werd ook weer geschonken aan de KNMRM. Dus dat is mooi. Dat was 201 euro. Nou. Niet dat ze daar een nieuwe boot van kunnen kopen, maar het is toch leuk. Ja, ik vraag ja. me ook af van dat pand. van. De uh, Huren ze dat? Of wordt dat door de gemeente gehuurd? Ik heb geen flauw idee of dat echt... Uh, dat is geschonken is. natuurlijk van de gemeente. Kom op, oh ja, zeg. Dan is allemaal gek geworden. Ja, ja. ja er komt een para-race tijdens de obstacle run. Ja. Dat is dus in het hemelvaartweekend van 28, 29 mei. En uh, eigenlijk is het dus de bedoeling... dat er één groot sportparadijs komt vol met mega-obstakels. Maar uh, om zoveel mogelijk mensen te kunnen laten deelnemen... is er niet alleen een run voor kinderen vanaf vier... Maar er is nu voor het eerst ook een obstacle run speciaal voor deelnemers met een fysieke handicap. Dus dat vind ik wel heel goed. En Sp Spartan komt hiermee tegemoet aan de vraag vanuit een relatief kleine groep van grote doorzetters. En verwelkomt deze para-atleten, zowel ervaren als beginners vanuit de hele wereld. Voor 10 kilometer lange parcours hebben zich al para-atleten uit Nederland, Zweden, Slovenië, Roemenië en zelfs de Verenigde Staten aangemeld. Zo. Dus nou, is op zondag 29 mei. En uh, de, de eerste editie mogen dus die para-mensen mogen met hun buddies gratis deelnemen. Ook kunnen de para-atleten meedoen aan de night sprint op zaterdagavond. Nee, ik, sorry, maar ik, ik, ja, ik, ik werk met mensen met een verstandelijke en uh, lichamelijke beperking. Met een rolstoel over zo'n muur gaat er helemaal niet. Nee, ze oh, hebben een apart, apart parcours. Oké. Okay. Is dat wel geschikt voor jou? Gewoon over ook. de stoep langs de, de langst. Ja. <laughs> nee, goed, ja, sorry, ik ben antisport, dus dat komt nu weer tevoorschijn. Ja, Lijkt zeker. Wel weer. Je kan ook gewoon een night sprint meedoen, zaterdagavond... En dan zie je alleen objecten, daar ga je ook langslopen en die zijn mooi verlicht. Dus ik je denkt: oh, daar had ik overheen kunnen klimmen. Dat had gekund, kunt, hoeft niet. Ook leuk, zeg maar, rooksignalen. was weer: what the fuck, nou weer de beach Club 10. Grote paniek, en ik, ze waren nou van de zeevisvereniging, waren ze daar makreel aan het roken. Nou, dat doen ze nog wel flink hier in Zandvoort. Oh yeah. ja. Het was een wedstrijd: makreel-rook-wedstrijd. Uh, Hm? Nou, Vanwege de KNRM, denk ik toch? Nee, nee, uh, nee, dit was gewoon Beach Club 10. Dat was echt 10 deelnemers hadden zich aangemeld. Ze moesten zes makrelen ophangen in de kast. Die werden lekker opgehangen. Eén uh, moesten ze aan de jury overhandigen. Dus ze was, nou, die ziet het mooiste eruit, die geef ik. En de jury heeft eerst even koffie met gebak genuttigd. Toen gingen ze aan de makrelen, aparte combinatie. En toen uiteindelijk uh, gingen ze keur op stevigheid, kleur, uiterlijk, smaak. Lijkt me wel belangrijk. En uiteindelijk is uh, al die. Otto is één geworden en Jeff de Vos de tweede... en Yvonne Damhof de derde. En denk je van, u er ik ook wel bij willen zijn... want ja, die andere vijf zijn er ook gewoon verkocht. Uh, die had je kunnen kopen. Uh, 10 juli is het weer bij Havana aan Zee. Juni of juli? Juli. Ja, sorry. Juno, okay, you know. ja. you know, was dat toch? Nee, you know. juli. Juli. Ja, dat is actie, Julij, ja. juli, hè? Dat ja. zei die minister ook weer. Juno, you know, hè? Juno. Juno en juli. Uh, de Salms-kledingsactie is er weer... En SAMS-kledingsactie zet zich in voor uh, mensen die uh, in rampgebieden overleven of hun leven weer opbouwen. Juist nu belangrijk. Een deel van de kleding wordt verkocht. En daarmee wordt dus uh, daarna hulp uh, verleend in rampgebieden. Op 13 en 14 mei, volgend weekend, kunt u goede, nog herbruikbare kleding bij voorkeur in dichtgebonden plastic zakken inleveren. Op 13 mei uh, tussen 7 en 8 in uh, Sint-Agatha-kerk, s'avonds hè. En 14 mei tussen 10 en 12 in Agatha-kerk aan de Grote Krocht. En van elf tot 12 in de Antoniuskerk in Adenhout. Ja. Dus, uh, wat kunt u inleveren? Het liefst herbruikbare kleding en schoenstel in beperkte mate. Ook tassen, accessoires, speelgoed en knuffels inleveren. Oh, als ze schoenen goed zijn. Zeg maar nou niet knuffels. Dan gaan mensen echt... Oh, oh ik heb er heel veel knuffels. Daar. Heb je maar ze maar... mag... willen wel graag dat je ze even door de wasmachine haalt... voordat je ze gaat doen, want vervuilde en kapotte kleding... Etcetera. Kussens, dekbedden in de huisartsteel. En vloerbedekking worden niet ingezameld. Maar dan ga je, je al die, vloer... die vloerbedekking in die kerk beleggen, weet je wel. <laughs> ja, dat is voor die arme mensen. Met de knuffels. <laughs> al die knuffels. juist, snap nou. je? Ja. Sterker met al die knuffels. Voor mij is daar het wereld wel uh, mee vol. Goed. Tijd voor The Only Seven Left.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 We waren vroeger met een heel groot koppel thuis. En toen zijn er maar zeven overgebleven. Goeiezus, heeft dat ook nog te maken met de oorlog? Nee toch? Dan krijgen we weer zo'n heel verhaal. Nou, Ik moet zeggen, ik ben er wel een zakker voor. Echt verhalen uit de oorlog. Ik, ik blijf altijd, als ik het weer overheen heb... dan denk ik van... Hè? Oh, die gaat weer over de concentratiekamp. Hier moet ik naar luisteren. Dat is ook een soort opdracht aan mezelf. Dit moet ik aanhoren. Want ja, die generatie die valt langzaam van ons weg. Hè? Afgelopen week was ook weer een documentaire over Selma Velleman. En die dan vertelt, 99 is 6 ze wordt 6 juni, wordt ze 100. ik heb een gedeelte gezien, ja. En bizar, gewoon, ze vertelt wat ze in, in het verzet zat... en dat ze in een concentratiekamp, waar ze allemaal niet is geweest. En ik was echt wel onder indruk van haar verhalen, ook de laconiek... hoe ze het erover deed. Maar uiteindelijk, aan het einde van het document dacht ik echt van mezelf... What the fuck, heeft Philip Frederik heeft ze haar nou overal mee naartoe gesleept? Toen liepen ze weer in Duitsland, toen liepen ze daar weer. Huh? Je dus is daarna overleden door alle inspanningen. Ja. En hey ze denken, ja. zo, die hebben nog even een wereldreis gemaakt om dit verhaal te vertellen. Ach. Ik vond het bijzonder en ik vind het altijd Ach. wel echt, uh, ja... Ja, het is een heel ander tijdsbestek. Gewoon bijna niet voorstellen dat mensen iets hebben betekend in, in de oorlog. Weet je wel, je hebt van die verhalen van mensen die drie of vier zijn, die hebben wel herinneringen. Maar mensen die echt de 18, tussen de 1820 actief waren. En je denkt van, wauw, dat was gewoon een heel andere wereld. 1820. Ah, tussen de 18 20, weet je dat? Dus, nee, niet 1820, tussen de... 18 en 20 jaar oud. Oh, okay. dan, zei, dan kom je echt tot, tot ideetjes, weet je, denkt, dus je denkt: iets betekenen in deze oorlog. Nou, heel veel mensen hebben ook dat gedaan. En er schijnen best wel veel mensen nog in leven te zijn, hè? Was het ook een 100.000 of zoiets? 100 ja, maar ook mensen die ook zeggen: van nou, ik ga het niet zeggen. Want er was dus ook een dame, dat, dat, dat kan niet die Selma geweest zijn, want die was, die was uh, 14 of zo. En die, die is vrij snel uh, naar Auschwitz gegaan, uh, daar moest ze werken. Okay. En uh, maar die, die zei niks, want ze denken, nou mensen geloven me toch niet. Dat was dat Marcel dus wel een uh, tattoo op de arm, maar op een plek die niet zo opviel. opviel. Oké, okay. Ja. Die dus dat, was, dat was ook wel bijzonder. Ja, sommigen ja. gaan nog steeds uh, de, de, de scholen langs om daarover te praten. Lijkt me heel moeilijk. Omdat, uh, want dan moet je toch wel dan weer naar deze uh, uh, tijd trekken. Want de jeugd heeft wel een vrij korte concentratieboog. Ja. Dat je denkt van je moet het wel ook wel een beetje tastbaar maken naar deze tijd. Want dan hebben ze van: oh, ja, dat was vroeger. Ja, dat was ook maar vroeger. Ja lekker, ja, lekker belangrijk. Ja, oude lekker mensen die er ik een beetje... Ik, ik zit even naar een filmpje te kijken gewoon. Ik vertel zomaar even verder. Ja, ik, ik hoor gewoon dat dit bij jou gebeurt... dat jij je kinderen iets wilt ja. vertellen ja. over vroeger. Korte, korte filmpjes, zegt mijn vrouw. Dan hebben ze de concentratie. Oké, okay, ik nou probeer het in te korten. Maar het is, het is lastig. Goed, vertel. Ja, in Las Vegas is een stuwmeer... door de droogte is, die, is het waterpeil enorm gedaald. En ze hebben daarin dus een vat aangetroffen... En uh, daarin zat dus een man. En die is dus zeker uh, decennia geleden vermoord. En uh, de, de man die droeg dus wel schoenen en kleding die enkel in een bepaalde periode... van begin jaren, einde jaren 70, begin jaren 80, En uh, die kleding had hij aan. En de forensische experts pogen om de identiteit van de man te achterhalen. Dus dat is toch wel een bijzondere fonds. En dat is Lake Mead. Dit is het grootste stuwmeer in de Verenigde Staten. Cruciaal voor de watervoorziening voor... 25 miljoen ja, mensen onder meer in de Dat is allemaal boeiend wel. Maar dus ja. die man in een... waar zat hij nou in? In een, in een vat. In een vat. Ja. Oké, okay, die had niet geluisterd naar uh, de opdrachten van... Uh, van niemand, ja. Van ja. de big, b, big Boss. Ja, normaal de de is... zie je dan ook wel dat ze dan... Uh, een, een betonnen. Ja, ja met iets de waar de voet in staat. De maar de voet in de deze beton. was gewoon een vat en had je idee erin gegooid. Ja, dit dus, uh, En hij nou, ja. leefde niet meer. Nee, de zuurstof is opgeraakt. Ja, ja. ja, net dan hoor. Net aan. Je zag toch dat hij naar adem hapte. maar het is wel. Ja. Uh, ik, ik denk er komt hier een verhaal uit van dat ze. dat hij kleding had wat ze niet kon achterhalen uit welk tijdsbestek dat was. Dit is een tijdreiziger. Die maar, is verkeerd terecht uh, gekomen. Oh, oh, ja dat kan ook nog. <laughs> nou maar ja, het is wel. Dat je denkt van ja, die kleding, dat het nog uh, te zien is na zoveel jaar. Maar het water is waarschijnlijk heel erg koud daar onderin. En dan blijft het nog oh, ja. beter, denk ik. Dat zou sowieso kunnen zijn, natuurlijk. Ja, ja, ja. Nou goed, leuke uh, verhalen die tot de verbeelding spreken. Ja, zeker. Zeker waar. Goed, draai over de zender en krijg je verbinding met. Uh, Torre Aimoi. Ja, sorry, ik moet even proberen om het daar goed uit te spreken: Torre Aimoi. Magazine Futurex Salami Ros. Wie? Ja, salami gesprek. Factories overseas. Cut down all these trees. We're building modal teams. No more drama, please. No more drama, me. I'ma throw it up all over all the seats. This man in the magazine. It's just us we wanna see. This man in the magazine. It's just us we wanna see. Wel waarderen. Breakbeats, alles door elkaar. Tura Aymoy. Dus dat is een professionele naam. Hij heet eigenlijk gewoon Chadwick Bradley. Bumnik. Uh, hij is uh, een jonge gast, nou maar, in de 30 is hij nog maar. En uh, hij maakt muziek en hij is ook grafisch ontwerper. Hij doet eigenlijk van alles wat ik mooi creëer, gewoon. En soms heb ik idee gewoon, ik maak muziek. Nou, en dan maak ik muziek. En andere keer maak ik gewoon iets grafisch op de computer. En sowieso is het een heel aparte wereld, hè? Ja? Mensen die dingen op de computer... Uh, ja, het heeft een soort hologram... of in ieder geval iets, iets maken. Daar zit ook trooi op. Daar kunnen ook, dan, kunnen ook mensen kopen. Dus dan heb je iets grafisch gekocht. Dus dat is ook een soort kunstwerk. Nou, het is een heel aparte wereld. Ik heb me nog steeds niet helemaal daarin verdiept. Maar af en toe zie ik daar fragmenten van op de televisie. Ik denk van... Hè, wat je kan het gewoon kopiëren? Nee, je kan het ook origineel krijgen. Toegezonden worden. Nou goed, maakt dat dan met uit. Grafische wereld opgaat mij nog een beetje. Dat blijkt wel. Goed, toepak leeft... Die is 10 uh, minuten voor 9. Fijne toestel op aanstaan. We kijken de wereld in. Oh ja. ja, grafsteen, wat is dit? Nee, heel grappig. Op de markt in Delft. Oh, ja? Naast het standbeeld van Hugo de Groot ligt een opmerkelijke steen in de, in de grond. Ja? En daar staat in Romeinse cijfers de data uh, 22 maart 1965 en 3 juli 1993. Het water oh, goed, ja. van Delft en, en de tekst om de vijver is het raak zie je zijde. <laughs> en het was een beurtlezer die vroeg gaf. Wat was het nou in godsnaam? Maar uh, het bleek dus inderdaad een optieke actie van een studentenvereniging te zijn. Tijdens lustrum van de vereniging draaien de studenten de steen om... en ligt de andere kant boven. En vandaar de tekst dus eens in de vijf jaar is het raak. En op de achterkant staat dan het Lustrum is nu onze zaak. De zaak is binnen het korps en bijna voor de vereniging en de sociëteit Phoenix. En dan staan allemaal jaartallen en thema's van lustrumfeesten. Dus uh, ik vind het wel heel grappig dat ze dat dan uh, hebben, zo'n steen. Ja. Ja, toch? Nou, u gewoon groot. Ja, na, ja, naast het beeld. En die staat dus gewoon in de grondcity. Oké. Okay. Dus uh, er zitten allemaal details op de achterkant. Ja, ja, ja. Dus, uh, ja, ja. ja, ik vind het wel... Uh, ik, ja, ik vind het... Ik, dat is echt... Uh, ja, ik hou van dit soort berichten. Ja. Uh, uh, Maffigheid wat studenten altijd weer uitvreten natuurlijk. Goed. Nou, er is de afgelopen week ook nog eens over dat... Uh, ja, over dat uh, Bruna-bord. Hoe noemen ze het ook weer? Dat poppetje wat uh, in woonwijken wordt geplaatst. En uh, dat moet dan de automobilist aansporen. Oh, holy. Nee. Oh nee, hier zouden kinderen kunnen lopen. Ik ga zachter rijden. Oh. En, uh, nou goed, daar hebben ze even een stelling van de dag van gemaakt in, uh, in de Telegraaf. Langzamer rijden verplicht. En uh, 53% is ermee oneens dat het verplicht moet worden om langzaam te rijden. Langzamer dan 30 km per uur door het dorp. En iemand anders zegt, ja lekker. Als je dat doet, krijg je sowieso een middelvinger... van mensen die achter je zitten. Hey, reis door, man. Ik moet naar mijn werk. Yes, ik moet, had ik het een half uur eerder uit bed van nou moeten gaan... dan dus ze schieten op. En de ander zegt: van... ja, lekker, dan ga ik langzaam rijden. Dan word ik ingehaald door fietsers. Nou, dat kan ja, gauw. Hoor, 30 kilometer is niet <laughs> langzaam, hoor. Ik denk zelfs dat als, als jij hier in het dorp rijdt... dat je ook gauw niet veel harder rijdt. Ja, het gewoon op de uh, Verlendendweg of het is gewoon het idee. Zeg ja. me gewoon tegen dat van boven bogen... bogen Hogerhand wordt opgedragen om langzaam te rijden ...om 30 km per uur voor de veiligheid. Nou goed, en verder houdt niemand... ja, hier en daar een verkeersdrempeltje. Daar zijn ze mee begonnen toen in Paleis Soestdijk. Die had Juliana aanleg laten leggen. Dat is het verhaal, ja. De eerste verkeersdrempel voor Prins Bernhard. Voor Prins weer aan de rij. Je kan hier in de straten ook niet eens harder rijden. Als je kijkt hoe ik door de Haltestraat rijd. Nou, dat kan echt niet. Maar ja, dan moet je maar een beetje je raampje openen. Een beetje flaneren, toch? Een beetje cool kijken, dat mag niet meer tegenwoordig. Je probeert, je probeert, zeg maar, het uh, uh, contact te maken met de medemens. En wie weet is het een vrouw? Je weet nooit hoe dat, in welke wending dat gaat aan. Oh ja, nee, je kan terrassen scannen en kijken of er iemand uh, zit die je kent. Ja, oké, okay. ik zat contact even mee, die weet nooit wat eruit voortkomt. Nou goed, dus, uh, het schijnt dus dat heel veel mensen het on onzin vinden om de snelheid nog verplicht om langs te gaan gooien. De mensen moeten gewoon zelf een beetje na gaan denken. En als ze in kunnen schatten van hier kan ik wat harder, dan wat harder rijden. Maar één ding zijn ze wel over eens. Een mobiele telefoon, dat is niet zo'n goed idee. Nee, maar nee, ja, dus ik wist dat even niet. Ik het weet was altijd niet handig om een checkie te rollen onder het rijden. Vroeger. Jeetje. We konden vrachtwagenchauffeurs dat. Maar we hebben nooit een wet voor aangenomen, hè? Jeetje, het roken. Een checkie rollen onder het rijden. Dat is echt retro. Ja, ja echt. Is... Heel lang geleden hoor. hè? Is... Oké, okay, straks ook nog geschiedenis. Het tweede Grootse vertrouwd. die straks opmerkelijke mensen die jaren zijn geweest. Onder andere Edward Land. man van de Polaroid-camera. Denken van, van jezus, hier ga ik van, van dansen. Nou, dat wil ik ook niet zeggen, maar het is niet echt Ik denk van, wat is de maat dan? Heel onzenuwachtig, heen en weer stappelen. Nee, goed, dat is mijn ding ook. Ik zit al vier op salsa en op pachata en nog steeds. Wat is de maat nou? Nee, je zit ernaast. Nee, wat is hier? Nee, dat is vijf, zes, maar je moet met één, twee, drie. Nou, goed, maakt niet uit. Ik ga het ooit leren, denk ik. De salsa het is gewoon een heel. Een raar maat is dat. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Er zit een hupje in. Een hupje? In het hupje. Moet je net weten te vinden. Goed, persoonlijke problemen. Deel ik normaal niet, maar dit dat me zo hoog. Goed, welkom bij het radio We welkom. kijken even de wereld in. En wat zit jij net volgen, Theo Hilbus? Ja, ik zie dat er weer een vismaaltijd komt dit jaar. Maar dit hoort bij het Zandvoorts. -Mool. Oh, sorry. Ja, sorry, we zijn iets te vroeg. Maar ik wilde wel even zeker weten ja? dat, ik, uh, dat ik het... Uh... Even gaan noemen straks. Oké. Okay. Staat nog niet in de krant? Nee, goed. Het maar... is dus een beetje verontrustend wat straks gaat gebeuren, natuurlijk. Poetin moet toch uh, laten zien dat hij scoort, namelijk. Wat is binnenkort een hele speciale dag. Dan gaan ze vieren dat ze de Tweede, Wereld, he, Tweede Wereldoorlog hebben uh, gewonnen voor ons allemaal. Voor ons. Voor ons ze hebben de vrijheid gegeven. En ze zijn nu ook bezig met de vrijheid terug te halen natuurlijk in Oekraïne. Ze zijn bezig met een reddingsoperatie. De nazi's moeten weg uit uh, Oekraïne. Ze hebben echt gezocht, maar ze moeten wel ergens zijn. Net is die wapens doen en. Uh, was ook weer, nee, dat was toen in Afghanistan. zo we gingen op zoek naar wapens, die waren er ook niet. Maar goed, dus Poetin moet iets hebben. Moet een trofee hebben. Dus nu hopen ze uiteindelijk dat ze een of andere staalfabriek kunnen over, uh, overmeesteren. Wat gaan dat... Amerikanen daarheen nu en die gaan helpen? Nee, nee, nee, zeker. Amerika wat... houdt zich afzijdig. Heeft wel... Ik heb hier een papiertje. Ergens in de zee ligt een of andere... Is dat wat voor jullie? Kunnen jullie dan uh, daar bommen op gooien? Dat hebben ze gedaan. Toen. Ze hebben, oh, ze, ze fluisteren hebben... wat in hier en daar. Ze fluisteren wat in waardoor dus Oekraïne zelf bommen kan gooien... op allerlei vergatten die oh, daar liggen. Geef een coördinaten door. Ja, oh. Wij houden ons afzijdig. Dit was het, niet. Nee. nee oh. oh, dat is eigenlijk ook wel heel slecht. Geef, het, maar... geef die lummel gewoon zijn land terug, joh. Hij heeft zoveel goede dingen gedaan voor Rusland. Poetin, geef zijn land terug en dan kunnen ze gewoon weer opnieuw. En als je het een keer niet oplet, dan snijpen we hem gewoon. Zijn we er ook vanaf? We snijpen hem gewoon. je idee? Ja, zoiets is dat oplossing. Zoiets gaan we zeker doen. Ja, zeker. Dus, uh, nou, ja, wat hadden we nog meer voor uh, berichten? Ja, ik had ik nog wel een bericht <coughs> dat er uh, in Italië een superjacht van uh, Vladimir Poetin de, aan de ketting ligt: de Sheherazade. Die schijnt nee. 650 miljoen euro waard te zijn. Ik denk. We hebben het over, over een boot. Nou ja, ik hoor ze wel eens van een mondjaar, Maar ja, hij hoor. ligt dus sinds uh, in september in een Italiaanse haven voor onderhoud. Ja. Het zou begin 2023 afgerond zijn. En waar het leek er de afgelopen tijd echt op dat de bemanning het schip klaarmaakte om uit te varen. Dus ja, de beslaglenker van de Scheherazade... die werd gemeld door het Italiaanse ministerie van Financiën. En de eigenaar van het schip had banden met de prominente elementen van de Russische overheid... en met mensen die op de sanctielijst van de EU staan... Ik vind ook zo mooi die naam, Sheherazade. Dat was ja. die dame van Duizend en Eén Nacht. Die moest ervoor zorgen, ze kon vermijden dat ze vermoord werd... door iedere avond een verhaal aan de sultan te vertellen. oké. Oh, okay. Daar komen sprookjes het... uit Duizend en Eén Nacht om daar vandaan. Het is echt uh, nou, verontrustend dat je een vrouw zou mishandelen... omdat zij een goed verhaal hebt. Nou, ik vind, echt, vind het wel zo'n verhaal. Dat we iets maar moeten doen, dat kan niet. Ja. Maar uh, uiteindelijk... Uh, ja, het is wel bizar. Nou, dat, dat zijn die vloggers tegenwoordig. hè? Die, uh, dit zijn nu de nieuwe Sera's. Ja. Maar een beetje, wel een beetje uh, slechte verhalen zijn het. Ja, Als tegenwoordig. En, uh... Maar uiteindelijk, uh, het is wel apart dat Poetin zo'n duur schip heeft. En de, de, de, dan gaat hij in één keer per jaar gaat hij aan boord. En zegt hij, uh, waar is hier de wc? Ik ben, niet, ik ben niet nog maar eerder geweest. Nog maar één keer eerder geweest. Ik heb geen idee hoe ze alles in elkaar zit. Ja. Kan je een rondleiding dat je denkt, want dan ziet de top ook die paleis die je heeft. Dan pas leden natuurlijk ook allerlei filmpjes van op internet verschenen met gouden kraan en weet ik veel allemaal wat het niet kosten. Ja. Hoe vaak is hij daar letterlijk? Bijna nooit. Bijna nooit. Bizar. Gewoon, onterven, of onteigenen en verkopen die af. De laatste plaats voor 9 uur.